8 uur. Die ook het eerst met het NOS Journaal. De VVD is volgens minister Schippers waarschijnlijk moedwillig beschadigd in de aanloop naar de statenverkiezingen. De VVD-politica, die ook lid is van het campagneteam, noemt het in de Telegraaf wel heel toevallig dat er achter elkaar drie affaires waren die de partijen in een slecht daglicht plaatsten. De minister zegt niet te weten wie er achter de beschadigingen zit. De VVD kwam de afgelopen tijd in het nieuws met de bonnetjesaffaire... waardoor de ministers opstelten en teven moesten vertrekken. Een Kamerlid dat aftrad wegens onterechte declaraties... en lekken bij de burgemeestersbenoeming van Stichtse Vecht. De VN vreest voor de levens van tientallen bewoners van de eilandengroep Vanuatu in de Grote Oceaan. Die werd gisteren getroffen door orkaan Pam. Volgens de VN is er een onbevestigd bericht van 44 doden in het noordoosten van Vanuatu. Het Australische Rode Kruis heeft reddingsteams naar de eilandengroep gestuurd. De verwoesting is enorm. Er is dringend behoefte aan medische hulp, huisvesting, voedsel en water. Op Vanuatu wonen 267.000 mensen, verspreid over 65 eilanden. Duizenden mensen wonen in huizen die niet bestand zijn tegen zware stormen. Er is een einde gekomen aan het gevecht in de rechtszaal... tussen Formule 1-coureur Guido van der Garde en renstal Zauber. De partijen hebben een schikking getroffen. Wat er is afgesproken is niet bekendgemaakt. Van der Garde eiste een stoeltje bij Zauber. De rechter gaf hem hierin meerdere keren gelijk... Op Facebook schrijft Van der Garde dat hij uit respect voor de Formule 1 dit weekend toch niet meereist in Melbourne. Volgende week praat zijn management verder met Sauber om tot een oplossing voor het conflict te komen. Het weer dan nog. Vanochtend eerst zon. Later vanuit het noordoosten en oosten meer bewolking en wat motregen. Het wordt een graad of 7. Ook morgen kan het licht regenen. Soms is er wat zon. Het wordt dan maximaal 9 graden. Dit was het. F DFM, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 ja, een nu op programma Toepak op de radio. O, ook dit is, ja, dit is... Uh, ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Oh, het is gebeurd alweer? Oké, okay, dus is tot en met tien uur. Welkom bij dit radio-event. Een week vol gebeurtenissen. Haha. Ik heb wel geleerd de laatste tijd, zeg maar... als je een, een, een, een groep bij elkaar hebt, een grote groep... en die zit op iedere plek, dan moet je er twee van afschieten. Oh, en, en dan het... komt het weer goed. Dan moet je er echt twee even... en dan druipt de rest af. Ja. Doe, je, doe je nu op de herten? Of op de politiek, ja, dat zou ja. ik nog kunnen. Teven <laughs> en uh, opstelten zijn natuurlijk een doorgegaan. Ja, Teven was hier nog vorige week, ja. zaterdag. zaterdag, zondag. Zondag was hij er, ja. Ja, en maandag was het klaar. En maandag <laughs> stapte hij op gewoon. Ik ja. dacht eerst nog tijdens de, uh, de, de, de, de, noem je dat, Persconferentie dat hij dat zei, hij vond het vervelend. Dat Opstelten op, op ging stappen en dat hij wegging. Ik dacht, oh joh, gaat zelf nog blijven ook? Ik dacht, hij gaat. Oh nee, hij ging toch? Ja, hij ging toch opstappen. Ze nee, dus, uh, zijn alle twee opgestapt. Dat was wel het grootste nieuws van de afgelopen week vond ik hoor. Ik vind je ook niet? Uh, ik vind het prima zo. So. Uh, uh, uh, onze Ivo die is natuurlijk ook al 71, hè? Ah, niet over, dat ah. over die leeftijd begin weer. Hij zat gewoon al te wachten van wanneer mag ik weg. En uh, wanneer heb ik een mooie kapstok waar ik het naar kan hangen. Ja, maar hij heeft, heel vaak heeft hij het wel gevraagd de mensen. Hoe, hoe oud ze vonden? Hoe ja. oud denken jullie dat ik ben? Ja, ik denk uh, 65. Yes, ja. 65. Dat was even nu. oud? Nee, nee ja. hoor. Oké, okay. nee, okay. nee, okay. Bedankt. ja, ja dat uh, ja, was echt... Ik ben wel oprecht een beetje teleurgesteld. Ja? Ja. Al die mooie quotes die hij ons gaf, ja, die zijn ja. we nu kwijt. Die zijn we echt kwijt, dat realiseer ik me ook wel een beetje. Ja, zou die website uit de lucht gaan? Van, uh, wat zegt Ivo.nl? Van watzegtivo.nl? Ja, er is een nee. web, als mensen thuis nu weten, is er een je website. Je ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en daar kan je echt, de meest leuke one-liners kan je daar vandaan halen. Dit is, vind ik wel een hele mooie van hem. Ik zeg uh, op niets nu nee. Uh, want dan is het ja nee. Uh, uh, ik zeg ook geen ja. En zo kon die echt tien minuten vol, vol praten gewoon. Ja. Echt helemaal geen punt nog even een andere. Ja, ja. ja absoluut, absoluut, absoluut. En, geen zorgen daarover. Dat was echt wel de one-liner. Ja, dat wijnpaste. is echt de vader die over het volk waakt. Ja, ja. En, Heerlijk. En Heerlijk. een paar dagen later zei hij van... Oh, uh, dat is toch anders gaan met die bonnetjes. Ja. En nog vind ik dat de media het niet goed hebben uitgelegd. Nog steeds denkt de gros van de mensen van... dat wij, die Kees H., 4 miljoen hebben gegeven. Dat is helemaal niet waar. Nee, hij mocht houden wat hij had. Hij had, mocht houden wat hij had. En wij hebben het wit gewassen. En dat is natuurlijk ook wat niet wat nou helemaal hoort natuurlijk. Maar goed nog meer over. Ah, ook... wat, wat ik nog wel even wilde zeggen. Nou, is dat ja. ik... Wat wil ik nou zeggen? Nou, dat ik even zeggen. Ja, zoals e e je ja. oh. zeggen. Goedemorgen, oh. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Ja. Ja, je, je ja, je bent gisteren ergens geweest, denk ik. Uh, ik, uh, ik no? Ja, ik heb iets van mijn Try Before You Die list gehad. joris dat is stem ook een beetje wat hij gedaan heeft. Ik, uh, ik ben gisteren naar een, heavy metal, uh, he, naar een heavy metal concert. Oké, okay, dus, ah. dus een beetje dit zoiets. Oh, dit is zo heftig, dit gewoon op de vroege morgen al gewoon... De Deftones is dit. Wat, wat voor band speelde er? Uh, ja, een band van een stel Maarten van me. Yeah. Dus daarom was ik er ook heen. Yeah. Uh, ja, bij mijn gevoel was het allemaal hetzelfde. Ik, <laughs> uh... Gewoon zware gitaren. Maar zingen de ja, mensen de... dan mee? Of steeds ze alleen maar uh, heel hard op nou, nou, de hoogte uh, bangen? Uh, ik ver, uh, verbaasde me erover hoe stil de hele zaal stond. Yeah. Ik, voel, viel, ik viel... Ik had heel veel moeite om ermee op te dansen. Yeah. Daar had de rest van het publiek ook last van, dus daarom stonden ze maar stil. Okay. Totdat er een mospit ontstond. Een wat? Zo'n mospit dat iedereen tegen elkaar aan begint te beuken. Oh. Yeah. Yeah. En daar yeah. stond ik midden tussen. Yeah. <laughs> maar het was op zich wel leuk. Het is leuk, leuk en fijn. Oké, toepel. Wacht even hoor. Had ik deze plat nou gewoon af het begin af Oké, gestoord? Oké, okay. precies. Toebakleven is tot en met 10 uur en leuke muziek komt er ook aan. Zoals nu, hoot in de is. Only wanna be with you. is Only Wanna Be With You in de zaterdagmorgen. We zijn als de, zitten ons te verbaasd over het kapsen van uh, Marcus. Kijk even op de internetzijde, de webcam. Ja, of gewoon niet. Hij heeft ook een bril op. Hij is gaan we wel aan het bijkomen gisteravond. Terwijl het niet eens zo laat is geworden. Gisteren was hij naar een heavy metal concert. Hij is toch ook in de pit, hè? In de pit. Steeds diving mag niet meer. Dat is natuurlijk ja. al een tijdje uit een boze. Mag niet van de Arbodienst. En, uh, maar in pit mag nog wel dat je tegen elkaar aanstaat horsen en elkaar uh, wegduwt en zoiets. Maar het grappige wel is, vertelde je, als je dan op de grond valt... Ja, dan is het echt zo, de pit stopt. En oh, iedereen, jongens, trekt je, uit? De, iedereen trekt je overeind en ja. op en door. Ja, wel, dat was wel heel goed. Moet, moet je ook dan? even naar de eerste hulp om te kijken van, alles werkt nog, jongens? En je wordt weer terug in de pit gegooid dan? Of dat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat gewoon, niet. gewoon door. Oh, gewoon door. Oh, Oké, okay. ja, dat, dat, dat, het is gewoon sporten ook gewoon, volgens mij. Dat is het een beetje. Ja, ja, ja het is gewoon ja, maar ja, dat bier dat, uh, had de sportiviteit een beetje weg, volgens mij. Ja, dat is ook wel Ik ja, ben wel benieuwd hoe je vanochtend achter het stuur heeft gezet. Want gisteren in het nieuws was wat te horen dat heel veel mensen met slaaptekort toch achter het stuur plaatsnemen nemen. Ja, Schandalig. Dus iedereen heeft slaaptekort zo vroeg. Oh man, ik had vanochtend ook wel, een, wel, wel vermoeid om wakker te blijven, hoor, moet ik zeggen. Ja? Yes. Oh nee, bij mij ging het eigenlijk helemaal goed. Ja? Ja, ja maar goed, eigenlijk... bij jou ook een klein stukje natuurlijk. Ik moest zitten dan toch bij elkaar, toch wel een half uur in de auto. Ja, over een uur denk ik. Ja, een uur? Dat dat is vanaf van Alkmaar? Vanaf Alkmaar is geen uur, zeg. Kom zeg. Jij, jij moet je ik, ik mee misschien wel? Ik heb altijd al, als ik naar Haarlem ga, ja. naar Haarlem-Noord, heb ik zeker een half uur kwijt. En Dan moet je nog naar Alkmaar. Ja, maar dat ja. is uh, met de fiets, snel Nee. Nee. Echt waar? Ja, ja Haarlem, dan moet je het centrum in, is ook heel anders natuurlijk. Goed. Ja, je, je, je gaat de zeeweg af. Ja, zeeweg. En dan over de randweg. En dan, en dan uh, door iemand ja. maar geraden uit. Maar het is ja. geen, geen half uur naar... Na, nee, nog nee. maar. Nee. Ja, maar jij ja. weet niet hoe hij rijdt. Ja, hij rijdt als een gek. Als de malle. Moloot, man. nee, ja, Ik geef je ook even veertig minuten. 10 minuten krijg je erbij. Oké, okay. okay, dankjewel. Ja. Laat het me Goed. niet lukken. Nog allerlei dingen die je uh, tegenkomt ja. op internet zijn. Ja, ik heb een heel grappig berichtje hier. Dat er een uh, over was. Brian Meeksner uit, uit de Amerikaanse stad. Kansas, ja? Dat er een jaar echt een ontzettend slecht gewit was. had geen geld om naar de tandarts te gaan. En ondanks dat begroet hij uh, iedere dag alle mensen met een grote glimlach. Ik ga dit berichtje ja. ook delen, er zit een videootje bij. En het heeft toen iets moois gemaakt. Want een gulle klant heeft gewoon een fooi van 25.000 dollar achtergelaten. Hey? Dat hij niet meer tegen dat gore gewit aan hoeft te kijken. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Maar uh, het is wel heel lief. Het is en, wel grappig dat hij gewoon elke keer met je glimlach. Je ziet er, er is ook een filmpje bij, namelijk. Ja, het is echt een. Uh, Echt een, graf, uh, een ja. grafbek. Ja. <laughs> het is wel weer het mooie, zoiets. Ja. Andere dingen zijn... Ja, hoe open jij meestal een biertje? Ja, probeer het als het zo stoel mogelijk. Vroeger deed ik het gewoon met mijn tanden. Maar het, ja. Ja, toen, uh, en je zit nog steeds te wachten op die klant met 25.000... Uh... Ja, zoiets. Maar tegenwoordig <laughs> doe ik het gewoon met een opener. Oké. Okay. Ja, want stel nou dat je geen opener bij hebt... maar wel een printer hebt staan. Een printer? Ja, oh, een daar, een zit even, uh... daar zit papier in. Ja? En met een A4'tje kun je hem openmaken. Ja hoor, zijn een ja. filmpjes van? Er is een filmpje van. Ja? Ik, uh, ik zal hem even op de Facebookpagina posten. En uh, ja, het is door het papiertje op een bepaalde manier op te vouwen. Ja? Kun je dus ja, genoeg krachten mee zetten om een biertje okay. te openen. Er een soort techniek dat je dan zeg maar in het, uh, in het flesje moet snijden. dan tik je tegen de zijkant en dan breekt zo de, de hals eraf. Zo is dat ik bijna te denken. Maar dat is het niet. Je moet nee, echt nee. een uh, openen vouwen. Nou, ik ben, ben nieuwsgierig. Ik wil het natuurlijk zeker zien. ik wil vanavond ook wel even stoer met een uh, A4'tje. <coughs> een biertje openmaken. Dat is allemaal niet verkeerd natuurlijk. Straks onder andere nog uh, Files Dat is een nieuw beentje. Maar eerst even de Nederlandse band. en zijn van natuurlijk En Stardust. Under your feet. Mm. Bumps like a rock, drifts like the blossom reflector of light. CFM. Living isn't easy when you've been free and it's taken away. I will lay my head down till some sense has been found. I'm hardly known in this neighborhood. But I can't help feeling like I've been misunderstood Right to my bone, just my sin you shook I feel this ground is breaking, nothing is there underfoot I've been wasting away Solace comes like I hoped it would Lovers overcome things I didn't know that it could Waar deze man vandaan komt 5 heet hij Het zou nog wel eens een Nederlander kunnen zijn Ik ben soms verbaasd over de muziek die ik weer maar vindt. En dan even later merk ik, hé, hey, dit is een Nederlander Of een Nederlandse, of een hele Nederlandse band kan ook nog Dit is Solace en de nog starters Van echt Nederlands bandje Het uh, Hense Poots Hier in de zaterdagmorgen 20 minuten over 8 En afgelopen week uh, Het debat even gevolgd Bij Paul en, uh, Het ging er heftig aan toe en dit keer was uh, Geert Wilders er wel bij. Ik vind hem er wel echt met, met de weken slechter uit gaan zien. Gewoon, jeetje man. En die ogen ja, worden steeds kleiner. En dat wordt haast er ook steeds rader uit. Ik weet het allemaal niet. Het kan voor mij elk moment zijn gebeuren. Want je ziet hem ook, ook al die andere mensen. Al die uh, politici, uh, politici uh, tegenover hem staan. Als hij weer zo'n monoloog begint af te steken. Waar niemand bij kan aansluiten. Want het zijn soms hele rare dingen wat hij dan roept. En dan zie je ze echt kijken. En een beetje lachen. Zo van, dan moet je hem nou toch weer praten zien praten. Ik heb het idee dat zeg maar over een halfjaartje, ze, ze betalen hem volgens mij ook gewoon om zo raar te doen. Als afleiding van waar ze mee bezig zijn. Want het, het, wat hij meestal zegt, dat toch, kan nog wel. Hij loopt maar te roepen dat de islam eh, gevaarlijk is en dat er te veel van komt. Maar dan zegt iemand anders weer van, ja maar niet alle islamieten zijn toch gevaarlijk? Nee, nee, dat is waar. niet allemaal zijn ze gevaarlijk. Het is, wat hij nou precies probeert te zeggen, is mij niet duidelijk. Dus ik denk gewoon dat hij een afleidingsmanoeuvre is in de politiek. Dat, uh, dat... Ah, ja, dat, zodat we niet over bonnetjes gaan praten. Nee, dat het allemaal weer van die dingen zijn waar we over na gaan denken. Dat, dat moeten we eigenlijk allemaal niet doen. Maar dat was op zich wel een wel weer leuk te zien. En onder andere staat onder andere pech tot af en toe een beetje vast. <coughs> ik staat er ook vrij hoog in de notering met D66. En uh, ja, de, van waar wil je nou op bezuinigen? Ja, uh, nou ja, op de politiek zelf. Ja, waar dan? Uh, de ambtenaren. Ja, uh, nou ja, daar kon hij geen antwoord op geven. Toen stond hij even vast en zei van shit, ja, waar moet ik eigenlijk op bezuinigen? Ja, ja, maar hij doet er wel alles aan. Hè? Want hij doet ook bij die dokter uh, voor kinderen, komt hij ook op. Dat hij vertelt hoe hij de eerste keer gezoend heeft. Uh, dokter Daan of zo? Of dokter... Uh, weet ik niet meer. Oh, die... Uh, ja, die, ja. Was, die was gisteren op uh, tv, die dame. Die yeah? was bij, de, bij uh, was... RTL Late Night. Okay. Die blonde dame die dan die dokter ja, was. Die hij is echt overal te vinden momenteel. Hè? Ja, Hij, hij weet zich goed te presenteren. Ja. Op Business News Radio hoor ik hem ook voorbij komen. Echt overal komt hij voorbij. Alleen ja, waar wil je nou bezuinigen? Ja, ik heb toch op, niet hem, ge... op hem wil Ver... ik bezuinigen. Nee, nee, ik vind hem wel goed. Hij kan ja, zich goed ik... verwoorden. Ik vind, ja. En ik vind het goed dat hij heel erg voor ondernemers en het onderwijs. Ja, ja daar uh, moet wel wat geld op. Sowieso de, de, de ZZP'ers wil hij wel een beetje... Een beetje omhoog helpen weer. We kunnen die wel weer leegplukken Omdat we daar de, daar de meeste mensen van hebben. En daar nu het geld een beetje zit. Maar we moeten ze dus ook wel een beetje omhoog helpen. Dat ze de jongens kunnen door. Dus, uh, uh, ik weet het zelf nog niet hoor. Wat ik moest moet doen. Nee nou. Nee. Maar jij gaat dus het een ja, En Gisteren ja. had je dus uh, de college tours. En nou was gisteren college tour net uh, uh, vicepremier premier Asscher was daar. Ja? En dat is dan ook weer. Uh, op dat moment is dat zo goed getimed. Want ja. dan zijn de verkiezingen daar. IJs, PvdA. Mm. Ja? Maar ik, de kieswijze kan je ook invullen. Maar nou, bij mij was het nog een beetje vaag. En dan, dan weet je het nog niet. Er zijn nog vier of vijf partijen die je kunt uh, gaan doen. Maar, ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou ja, goed. Het is uh, sowieso wel leuk om even te kijken naar die debatten. Dat is wel weer grappig. En uh, soms is het een beetje te veel show. Vooral Pau probeert dan tussendoor nog een beetje grapjes te maken. Je denkt, nou, ze is mijn hoofd helemaal niet na. Pau, even serieus blijven. Geen grapjes tussendoor maken. Dan snap <lacht> ik het allemaal niet meer. Goed. Andere zaken? Ja, wat doe je als je ja, een witplantage oprolt? Wat moet je dan met die wiet heen? Ja, nou, verkopen, dacht ik zelf. In Indonesië hadden ze daar een andere oplossing voor. Ja? Verkopen. Daar hebben ze 3,5 ton gewoon in de fik gestoken. Hé? Ja. ja, maar altijd, ze, ze branden het toch altijd? Ja, maar ze hebben het nu zeg maar zo in het dorp in de fik gestoken... Ja? Dat, ze, uh, dat het hele dorp er gestoond van werd. Het hele dorp rookt van oh, niet. Oké, okay, weer. Ze oh. hebben gewoon Bij de plantages oh. uh, zeg maar, hebben ze het... Ja, gewoon neergelegd en is... in de fik gestoken. Ja, ja, hartstikke gaaf, man. Hartstikke gaaf, man. Ja, dat is toch wel een fijn gevoel, toch? Ja, het is, uh, mm. gratis joontje voor iedereen. Ja. Echt een hartstikke leuke dag is dat geworden. Straks de zand bericht. Eerst maar een moppie muziek weer. Weet je wat vorige week een CD lanceren? Audio Adam, It Takes You Home. Take Home van de band Audio Adam. vorige week hebben ze een studie gelanceerd. Dat is een Nederlands beentje en dat kan je ook allemaal weer wachten in de zaterdagmorgen. Welkom, het is wel vroeger dan normaal, maar normaal zijn we al ijselijk laat, dus... Laat ik het gewoon eens wat vroeger doen. De Zandvoertse berichten, dames en heren. Ja, binnenkort uh, komt de vertrouwde Koper Café. Het, uh, nee, niet de Koper Café, het Café Koper. In handen van de nieuwe uh, eigenaar, want uh, ze vinden het wel welletjes... naar, uh, wat is het, 40 en 50 jaar, geloof ik, hè? Uh, nee, nee, hij, 40. Fred, 40. Yeah? Maaike, 30. Oh, dan 30. was er nog een ander, 20. Oh, dat was de... Uh, ja, dat was de man. En ja, die uit de bar. Bonanza? Ja. Hij ziet er zo echt zo uit. Echt waar hij uit, uit Bonanza komt. Ja. Oh man, en die gaat weg. Ja. Dat is ja, wel dat... een gemis volgens mij. Ja, maar ja. het wordt overgenomen door uh, Jeff uh, Groot en Erika Beus. Uh, en uh, zij willen de formule hetzelfde houden. Dus uh, als je daar vaste gast bent, uh, mis je dus alleen uh, Bonanza. De rest uh, blijft hetzelfde. Nou, zij toch zaten toch voor mijn gevoel wel bij de leuke dingen erbij. Maar over het algemeen was het gewoon de, de crew die je hield. Okay. Zij waren dan meer entertaining. Nou ja, goed, het, is, uh, ja, het staat echt op, uh, staat hoog, op, uh, hoog op de lijst van beste 100 cafés van Nederland. Dus het is echt een aanrader. Ik ben je er nooit geweest, ga er even heen. En uh, ze hebben dus nieuwe eigenaren. Leuk, andere zandvoortsberichten zijn. Ja, het wordt hier levensgevaarlijk. Huh? Hoezo? Ja, want uh, ja, we mogen gewoon damhert afschieten. Ja, ik, zag, ik las het. Nee, uh, de kop is een beetje neukratief. Ja? Er staat afschieten damhert in het dorp toegestaan. Alleen uh, ja, het is uh, niet de bedoeling dat, we, dat er gewoon op alle herten geschoten wordt nee. in het dorp. Uh, een speciaal team, uh, het Val-Wild team mag uh, bestaan uit politie en uh, boswachters. Die, uh, die mogen op uh, herten schieten die eventueel een gevaarlijke situatie uh, veroorzaken. Okay. Dus uh, mochten ze even... We stonden er ook bij, bij dat zo. ze zouden dan gaan aankondigen dat ze het zouden gaan doen. Dat zat staat er ook bij dat we gaan ze dan eerst aan iedereen in de buurt aanbellen. en lopen je herten, we gaan elk moment kan het uh, kan gebeuren. Ja, het ja, lijkt me dan... ook best wel een onderneming. Ja, en dan... Oh, de herten zijn weg. Ja. Maar ja, die, die gaan het op een gegeven moment wel begrijpen, denk ik. En uh, mocht je er geen foto's van hebben... moet je maar even kijken op de Stanfordse krant. Dan zie je gewoon drie herten gewoon tussen de auto's staan. Nee, van, wat ja, hey, kunnen we hier parkeren? Frappend. Ja, precies. Ja, Zo van waar heb ik mijn auto? Over. <coughs> maar er is dus, dat wil ik ja. even als aanvulling op dit bericht doen. Ja? Dus het, uh, de Stichting Wildbeheer die zal het dus... het afschieten van de herten voor haar rekening nemen... En om inwoners en belangstellenden bij te praten over dit besluit van het college... wordt door de gemeente informatie informatieavond georganiseerd. En dat is om 19 maart om half acht in de raadzaal van de gemeente Zandvoort. Volgens mij gaat het een gekhuis worden. Er is een petitie inmiddels gestart ook door uh, een groep uh, mensen die uh, er tegen zijn. Ik heb het op onze Facebookpagina gezet, daar kan je even kijken. En 19 maart, dat is... Is dat... Uh, Volgende week. Donderdag. Donderdag. Donderdag. Ja, okay. Dus nou, uh, als je dus tegen bent, uh, kan je daarheen gaan. Oké, okay. oplossing voor de flat uh, Leeuwerikken is in zicht, althans, dat denken ze. Ze zijn uh, al maanden daar bezig in de straat, uh, daar. in Leeuwerikkenstraat. Zouden ze daar appartementen gaan renoveren en ze hadden een leuk adres, een aannemer. En die heeft daar allemaal, uh, uh, noem je dat, uh, stijgers neergezet. En die stijgers staan er al een tijdje. En de huur van die stijgers loopt een beetje op. Dus ja, de, waarschijnlijk wordt voor de bewoners, ja, het zijn allemaal koopwoningen, wordt de prijs wel een klein beetje wat hoger dan ze ingeschat hadden omdat er nu uh, schijnbaar wat vergunning niet helemaal goed waren geregeld... hebben ze het allemaal stil moeten uh, leggen. En nu is het uh, waarschijnlijk het einde in zicht. En uh, ze hadden uh, goede ervaring met deze aannemen. Maar dat, ja, dat gaat nu toch wel iets anders <kliek> eruit zien. Uh, nog één klein berichtje. Ja, met het plaatsen van betonnen grafkelders... heeft de gemeente Stamford gestart met de grootschalig onderhoud. Naast de grafkelders is op het Rooms-Katholieke deel... van de begraafplaats ook gestart met wegverhardingen. En er staan er uh, leuke foto's bij. Kijk op www.zandvoort.nl bij nieuws. En dan kan je de foto's zien. Oké, okay, nog één laatste berichtje over een politie, een, hert op de, uh, een politie rijdt een hert dood op de zeeweg. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade opgelopen bij een aanrijding met een hert. Agenten reden over de zeeweg richting Zandvoort. Toen bij de camping de lakens plotseling het overstak. Ik, elke keer als ik daar langs ben, denk ik: oh, oh, oh, oh, goed blijven kijken. Dit was s'nachts, dus dan zie je hem ook niet aankomen. En uiteindelijk het hert heeft het niet overleefd. Je ziet ook een foto bij het bericht. En. Uh, de oude de heeft flinke schade opgelopen. Die moest ook weggesleept worden. Dus vooral als je daarin zit, want je schrik je toch de touw Ja, Ik gewoon. vraag me wel af, dat was na het besluiten. Ja. Dus dan was hij wel legaal bezig. Nou, dat, dat... Ja, ja. De politie okay. mag het tegenwoordig. Ja, ze hebben hem niet ne neergeschoten. Hij is echt doodgereden. Ja, oké. Okay, nou, ja, oh ja, jij twijfelt eraan. Kom, komt een beetje op hetzelfde neer. Ja, oké. Okay, komt op hetzelfde neer. Nou goed, dat is over de Sands Straks oh, meer. We een foutplaatje uit de disco-doos. To break it down, this joint has got me open, ooh that's my favorite song, I put my thing in motion, I do it all night long. herleven qua disco, tuxedo heet het en heet het. do it, let's do it, oh let's do it, vet man, check it out. Van die kreten die zitterig gedeerd zijn, gedateerd, maar toch allemaal weer grappig zijn om terug te halen in de zaterdagmorgen. Ja, wel hoor. Goed. Zo verder. Subsidie doe. De, de zaterdagmorgen. Ja, leuk hoor. Het is vijf minuten over half negen. En uh, het is vandaag. Uh, even te kijken wat er allemaal uh, speelde uh, door de jaar heen. Op uh, 14 maart. Ik zie onder andere dat uh, Jack Ruby vandaag veroordeeld werd. Op de moord van. Uh, op Lee Oswald. Oh ja, dat ja, heb ik gezien. Dat ja, was ja. in 1964, weet je. Jack Ruby, daar werd ook al uh, gezien als de man die samenwerkte met uh, de, uh, de onderwereld. Al 51 jaar geleden al dan, hè? Dat hij, ja. Uh, ja. Hij werkte samen met de onderwereld en ze zeggen hij had namelijk een nachtclub. En daar kwamen heel veel mensen uit de onderwereld. En die hebben we hem een opdracht gegeven om uiteindelijk uh, Oswald op te ruimen. Want Oswald stond op het punt om te gaan vertellen dat hij eigenlijk uh, uh, samenwerkte ook weer met de onderwereld. Om uh, ja, nou ja, het allemaal een beetje op te lossen. Want uh, JFK wilde die wereld flink aanpakken. Snoeiaard, snoeiaard, <truimert> <truimert> Straks het tweede gedeeld vindt er nog veel meer wat er speelde op 14 maart. Maart, ja maart, ja. Sorry. Oké. Okay. Ja, en uh, een bijzonder verhaal. Ja? Veel mensen proberen af te vallen en uh, het wil nog wel eens niet lukken. Nou, deze tackle, de genaamd Dennis, die werd geadopteerd en toen woog hij 25 kilo. Nou, dat is echt een hele hoop voor een, uh, voor een Ja. Vervolgens uh, heeft het baasje hem op een uh, dieet gezet en het beestje is 20 kilo afgevallen. Huh? Ruim 75 van... Hoeveel uh, bond had hij nou over dan, hè? Ja, ze hebben hem uiteindelijk... Hebben ze, <laughs> heeft hij plastische chirurgie gekregen? Ook nog? Om, uh, ja, dat ze om, buiten sleept over de grond, dat vel. Ja. En handtas wel gemaakt. Ze blijft hangen. Tinkerbel. Ja, sweet, yeah. ja Nee, ja, het is... Um, als de je de op Facebook, dat wil ik wel even zien. Ja, ga ik doen. Leuk. Als je die hond ziet, is ja. echt bizar. Dat klopt echt, ik ook wel. <laughs> van 50 kilo naar 5 kilo. Ik, ik ruik een nieuwe televisieprogramma. Ja. Want je had toen toch zo'n televisieprogramma Dogs van... Die... Ja, ja, ja. dat lijkt me wel grappig. Hey, doe me wel denken aan die vrouw die pas geleden op de televisie kwam, die was... 480 kilo. Oh ja. Oh, en die had echt, dat was echt een muslin mannetje. Ze zat hier, maar daar liep nog een vet rol. En daar. En dat dijde oh. maar uit en dat maar uit. En die man die had de hele dag, als je bezig haar een beetje te onderhouden. Dat was en toen was ze zo, al die plooien. Want en uiteindelijk allemaal... is ze toch iets van 100 kilo geworden of 150 kilo. Dus alles is er bijna. De... Nou, alles, ik veel 90. Altijd, maar. Ik vraag me altijd af of dat is zoveel afval, of dat nou echt gezond voor je ligt. Ja, maar wie, nee, dit... voert ze? wie voert die mensen, vraagt me altijd af? Want ze zijn dan zo, ze kunnen niks. Nou, ik hou ook heel veel vocht vast, hè, zei ze. Ja. <laughs> ik hou vocht ja. vast. Nou, ik ben wel blij als ik zo het zie. voel voelt mezelf ja. weer stukken beter. Ja, oh, dat is echt zo fout, <laughs> dat heb ik ook. Dat kan ik echt niet. Dan sta ik daar uh, in een zwembad, sta ik daar in mijn, in mijn strakke Marlies dekkers zwembroek, en kijk naar die andere. En denk oh, oh, je er best goed uit? Ja? Dat is met hun vergelijk. Oh, <laughs> en dan heb je ook zo'n verborgen tattoo, ergens. Ja, uh, ah, ah, ah. Toch? Nee. Ja, Welke hebben we laatst gezien? Oh ja? ja. Dan ben ik hem zelf ook vergeten. Die is een vergeten <laughs> verborgen tattoo. Is jij gewoon morgen zeker? Waar ja. zit hij dan? Dan moet ik hem niet zien. Nou, ja, dan is het zo'n dingetje boven, net boven je beeld naad. Oh. oh ja, zo'n uh, ding. Oh, dat was zo hip toen. En dat doet zozeer volgens mij als je hem dan laat zetten. Want het is echt zo'n hele gevoelige plek. Ik moet zeggen dat mijn vrouw steeds meer begint over... Een, ja, ik moet, ik ben, binnenkort word ik 50. Ik moet nog een tatoeage. Straks ben ik echt oud. Nu kan ik nog een paar nee, jaar nee, hip zijn. Nu kun, je, nu kun je nog even zorgen dat het straks er belabberd uitziet. Ja. Ik yes, zou zo zeggen, dan. koop een paar filterstiften en ga gewoon zeggen... Waar wil je? Hem? Een, een tekening. Dan nou, blijf dan even, het, even permanent zitten. Permanent Dan kan je kijken of je het leuk vindt. Ja, ja, ja, ja doe, dat, skip, dat is wel te denken. Ja. Doe wel oude lakens. Ik heb namelijk een keer op een feestje ja. uh, gehad en toen... Uh, Gingen ze ook allemaal met stiften? En, op jouw blote lichaam? Yeah, op, op, onder andere. Oh. Ja? En de volgende ochtend um, werd ik wakker. En de nacht erop bleef mijn voormalige vriendin bij ja? me slapen. En toen moest ik gaan uitleggen waarom er op mijn uh, uh, onderlaken. een hartje met iemand anders een naam. Was. Oh. Ja, dat geeft een beetje aan. Maar af. wel in. Okay. En ze kon het niet lezen natuurlijk. En dat is eh, een spiegelbeeld ze ook echt zo van ja. Um, ik moet je wat uitleggen. Dus Hè? ik doe mezelf een shirt omhoog. Oké. Okay. Ik heb een tatoeage <laughs> laten zien, maar geef nog een beetje af. Hij is wel leuk. Het is wel leuk voor een feestje. Dan huren we Marcus in. En die leggen we zo we op tafel. En nog iedereen op hem tekenen. Ik ben geen reclamebord. Ja, nou ja. Ik vind het wel iets hebben. Er was pas alleen een voetballer. Die heeft allemaal namen op zijn lichaam laten tatoeëren. Dat waren allemaal weer namen van mensen. Vluchtelingen geloof ik. Hele bekende voetballer. En eerst dacht ik dat het van echte tatoeages waren. Maar later bleek dat het dan een soort hennep was. Of noem je het hennep? Ja. Hennep ja ja hennep, ja, hennep. En dat is het ook weer los dat bruine spul henna henna dat ja, was henep, het dat is, dit is om te roken ja, ja dus henna gek. is om uh, mooi ik te zou te ik te zou te gewoon een hennep op je... ja ah, dat is wel lekker ook gewoon goed ik uh, krijg meteen wel eens zin om vanavond een uh, stiftje te pakken Je zit er zo vaak over te houden ik kom op laat mij even wat tekenen dan kan je kijken hoe het staat helemaal geen Het is wel iets met grote vlakken dus dat moet niet zo moeilijk zijn een gepriegel van, uh, van engeltjes of zo of uh, bloemetjes dat wilst grote vlakken nou die zal ik invullen hoor helemaal geen punt De muziek uit vervlogen tijd. De mensen zometeen vragen, waar haal ik die muziek God, dan van vandaan? Man? Nou, dit komt uit, echt uit de oude Dat is een oud plaatje uit de jaren 80. Toen bij je. Volgens mij was het toen net de lokale zender. Maar het zou ook nog eens een piraat kunnen zijn. En dit was nou maar Cross That Bridge When We Come To It. Oftewel The Ward Brothers. Die hadden toen een klein hitje met deze plaat. Een beetje in de underground, in weet je wel. En binnenkort word ik 50. Dus ik zit nog even te denken wanneer ik een feestje moet gaan geven. Dan zeggen mensen om me heen altijd van... Je geeft gaan een feestje. En wie gaat dan de muziek voor zorgen? En dan zit het al een beetje moeilijk te kijken. Want dat ben jij toch niet, hè? Nee, wees gerust. Ik ga geen plaatjes draaien. Want er moet wel gedanst worden. Oh, en daar ben ik niet Ruud... geschikt voor. Je kan de Ruud Jansen pennen. wel leuk. Wat leuk. Ik moet het ook leuk vinden ook, hè? Vind je het niet leuk? Nee. <laughs> ik vind nou, sowieso... ik wil wel. Ik wil Ja, Ik vind... Uh, de, de beentjes uh, vind ik sowieso... Op, op een feestje vind ik niet leuk. Op een feestje, als je echt wil dansen... moet je toch altijd echt gewoon plaatjes draaien. Dat is ja. strakker, vind ik. Een beetje um, en mooi in elkaar over. Ja, ook een beetje, en dan kan je ook een beetje, beetje dansen en een beetje dat soort dingen doen. En met een band is dat toch wat anders. Een okay. ander sfeertje, vind ik. Ja, goed. Nou, een de smaak. Deze is een smaak. In Yogyakarta, uh, ik ga even uh, helemaal naar de andere kant van de wereld. Ja? Er was een 40-jarige Indonesische vrouw, die woonde in Sleman. En die biedt haar huis te koop aan, maar ze gooit ook zichzelf in de strijd. Oh. Er staat in de advertentie, koop je dit huis, dan kun je de eigenaar eens vragen met je te trouwen. En de vrouw die meldt erbij dat het aandeel alleen voor serieuze kopers geldt. ...geld en dat over de voorwaarden niet kan onderhandeld. En de vraagprijs is slechts 70.000 euro. En daar zit zij bij in? Dat niet? Nou ja, Lia, is moeder weduwe... ...en uh, ze had de makelaar op de hoogte gesteld van haar plan... ...maar ze had niet verwacht dat hij een advertentie op internet zou zetten. <laughs> en al helemaal niet dat hij de hele wereld over zou gaan. En uh, ze had ook gezegd, ik wilde alleen maar dat hij uh, uh, moest laten weten... ...als zich een belangstellende meldt, die vrijgesteld is of weduwe naar... ...en die ook op zoek is naar een vrouw... Maar ja, de politie heeft de vrouw nog wel bezocht om te checken of het misschien ging om een oneerbaar voorstel. En op een populair Indonesisch internetforum wordt ze geprezen om haar intelligentie. Want zo verkoopt ze haar huis, maar blijft ze toch zelf de baas. Nou, wel grappig toch? Ja. Nou, oh, ik zie correct. hieronder dan weer een ander bericht over het onderwerp bezichtiging, terwijl de verkoper dood op de bank ligt. Dat zijn veel leukere berichten nog weer. <laughs> Ja, ja maar die is vast niet. al oud. Dus vaak zijn, zijn die dan ED's deze van 2010. Oh, oké, okay. dat is wel heel sterk ja. Dat kan allemaal niet meer. Ja. En als we het dan toch over trouwen en de dood hebben. Ja. De 22-jarige <laughs> Jack Penniston uit, uh, uit het Britse Stamford. Ja. Die heeft wel een heel romantisch uh, ja, iets gedaan. Zijn, uh, hij hoorde dat zijn vriendin... Uh, uh, waarmee een, hij uh, een dochtertje van... Uh, van uh, ja, een net geboren dochtertje eigenlijk had. Dat hij... Uh, een hele agressieve vorm van baarmoederhalskanker had. Ja. En nog maar 48 uur te leven Hé, hey, 48 uur? Had. Ja, nog twee dagen te leven. Mm -hmm. En toen is hij ter plekke op zijn knieën gegaan. En heeft hij er nog een huwelijk gevraagd. Zo. Dus ja. Uh, ja, de bruiloft is, uh, ja, is nog uh, gebeurd voordat uh, het leven maar, liet. En dus, uh, is er echt 48 uur is ze echt overleden ja. ook? Ja. Toen hebben ze euthanasie uh, gepleegd? Nee, het is gewoon, ja, de, de lichaam uh, hield ja. het gewoon niet langer. Oké. Okay. Ja, dus, uh, ja. Heftig. Maar ja, en toch nog wel een, uh, een romantisch... dat hij de laatste wens nog heeft kunnen uitbrengen. Zeker. Ja. Mooie gebaar. Uh, straks onder andere nog uh, dingen. Ik zie ja visjes staan in één keer. Ja, ik zit te denken over geld en zo. Maar je hebt hier een, een liedje. Die huh? zit ik te zoeken. Ja? Het was uh, uh, Zij was veertig, hij was de helft. Ze kocht een knaap van de villa in Delft van haar geld. En ik dacht zo van... komt hier dan niet een leuke... Uh, een one-liner in voor. Nee, een leuke, de, de, als de vind ik me eigenlijk wel heel erg toepasselijk. Okay. Ik moet zeggen echt. dat hij vroeger, ja, Fischer, die ken je natuurlijk ook bekend, van die hele oude man op zo'n vanil langs staan. Maar er zit ook een foto van hem bij dat bericht. Daar ziet hij echt, is een echt een jaren zeventig porno-ster ziet hij eruit. Met die, met die snor. Ja, ik zag het, ja. Waar hebben we het over? Ja, ja Fischer is echt ja, ver, Fisher, dat is ver de, voor jouw tijd. Die maar. heeft toen, uh, laatst heeft hij nog bij uh, Hollands Got Talent of zo was hij op gaan treden. Yeah. En toen werd hij zo weggedrukt. En alle fans oh, ja, ja. Zo van, nou wat erg, er was uh, Gordon en die, uh, en die, die Dan Guarantee of zo. Dat zo van, is dit grappig of zo? Die snapte er helemaal niks van. Die kent ook helemaal nee, niet. Nee, van. nee, nee, nee. Die nee, hadden nee. goed ingelezen in, uh, in ja, de Nederlandse ja, uh, muziek. Ja, waarom ja. zou je? Ja, het is niks. We leven gewoon naar het spreek. Ja. Ik vind niks. Maar dit liedje ook, hè? Ik moet het even zeggen. Het was ook zo van, hè? hij was 40, zijn je nog gezond. Hij had er nog steeds niet onder de duim en de grond. En op een 8000 ste huwelijksnacht dacht zij op de kamer. Ik heb een twintig jaar verstaan en ik gun hem niet te lol dat ik eerder in de kist zou gaan. Nee, ik hou nog even vol. Ja, zo <laughs> grappig. Mietes wat een oude leuke tekst allemaal. Nou, ja. goed. Straks uh... even een keer. Hoi. Oh, ja, sorry. Ik druk even een verkeerde knopje. Een beentje uit uh, Duitsland. Heel druk. Precies, yeah. yeah. Wasmachine. machine. sind und schuppen von den augen geregnet Beeldrepubliek machine. Echt een bijna een soort reclamespot voor. Maar hij uh, was van Lamborghini, van Ferrari, of weet ik wel wat de sportwagen. Hij is mooi knalgeel en met van die deuren die aan de zijkant omhoog gaan, weet je wel, en, uh, zo schuin omhoog in plaats van dat je ze gewoon open moet trekken. Dat is uh, ja, on ontzettend on, uh, onfunctioneel, totaal niet functioneel. Maar het ziet er wel grappig uit met. Uh, het parkeer is misschien wel weer van de troep. Goed, de zaterdagmorgen. En we kijken nog even in de krant. En ik zat nog een beetje met die debat in mijn de hoofd van Geert Wild. Die natuurlijk zo ontzettend afgeeft over de islam. En ik vind, ja, het is een beetje over de top. Ik weet ook wel, over 30 jaar... Dan is het grootste bevolking in is Nederland gewoon islam. Daar ontkomen we gewoon niet aan. En uh, dan moeten we ons afvragen. Is dat gevaarlijk? Of we moeten we gewoon denken van, oh, Weet je het is ook een tijd voor iets anders weer. Laten we het allemaal weer een beetje anders doen. En... Uh, Vandaag een heel goed stuk in de krant te lezen een telegraaf over een imam. En dat is, uh, weet je, de geld-imam. Die weet overal geld los te peuteren. Er wordt altijd uitgenodigd als er ergens geld moet worden ingezameld... om weer een moskee te realiseren. Deze heet Ib Ali... Uh, wat meer? Tarkan, heet hij voor mij? Tarkan, tar ja, zoiets. En die uh, weet overal geld los te peuten. Dan doet hij alleen preken en zoiets. Hij is ook een beetje een haat-imam. Dus wat hij allemaal predigt, is waarschijnlijk niet allemaal roze geuren, maneschijn. Maar op die manier gaan heel wat geld uh, men, mensen verzamelen. En dan gaan ze dus een moskee bouwen. Dus dan krijg ik wel weer een beetje kriebeltjes. Ik denk van, wacht, ik dan wel echt de goede kant op gaan. Ja, ik weet het allemaal niet. Goed, ik zie andere dingen die ont ook verontrustend zijn... ...is ja, nee, dit... windmolens ja. in zee. Ja. Weer mooie foto's. Zeker een mooie foto. Er nou. staat eigen onderzoek, kustgemeente Winterbis op strand. En dan zelf wel, zo van, zo irreëel is deze foto ineens niet meer. Maar het is wel heel jammer dat deze pagina heel slecht werkt. Oké. Okay. ja heel Maar uh, het is ook, uh, ja, we zijn gewoon een beetje aan het kijken wat voor nieuws er allemaal is. En, nou, uh, nou ja, over de, er zijn 16 gemeentes in, in Nederland die echt, sowieso helemaal tegen windmolens zijn. En er zijn ook heel veel gemeentes die uh, zeggen van... nou, kom maar op, ik vind die windmolens best uh, goed. Zeker in de buurt van de Afsluitdijk Dan dus heb je daar heel veel uh, ja, open plekken waar je toch met je auto langs snel Dat je denkt van, nou ja, als zullen ze die helemaal vol plampen met de windmolens, kan mij boeien. En daar, daar moet gewoon veel meer aan gebeuren. Maar ja, soms worden ze ook op plekken gezet. En dan zit er wel weer een politiek spelletje achter. Want er is een of andere zakenman die dan wat geld over heeft En die laat dan een windmolen bouwen. En die heeft wat contacten bij de gemeente. En die krijgt ook nog subsidie. En uiteindelijk wordt die dan weer een paar jaar weer afgebroken. Dan krijgt hij nog een keer subsidie. Dus dat gaat ook allemaal niet zoals het hoort. Uh, maar ja, we moeten er wel iets mee. Want het gas, dat is afgelopen. Want Groningen, dat gaan we, daar gaan we mee stoppen natuurlijk. En ja, Rusland geloof, is ook geen idee om het gas geloof, weg te geloof, halen. Geloof je het echt dat we uh, helemaal gaan stoppen met winning? Nou, nee, nee, ik geloof het niet. Maar dat is wel iets wat iedereen graag wil. En alle politieke partijen roepen het ook. Alleen de politieke partijen die ja, aan maar, de macht zijn, die zeggen... Nou, we moeten minder gas gaan oppompen. Maar, ja, maar, ze roepen, maar het, ze roepen het. Maar ze gaan het niet doen. Nee. nee, dat gaat, ja, nee. Het kost veel te veel geld. Het kost veel te veel geld. Dat, dat heb je helemaal gelijk in. Dus, oké. Okay. Nou, wat is er nog meer? Zo? Hè? Ik heb nog wel iets, hoor. Een 42-jarige Australische goudzoeker, Mick Brown... die heeft dus gewoon een goudklomp gevonden van 2,7 kilogram... in de buurt <laughs> van Weatherburn. Blijkbaar, we staan ze nog. De man vond de klomp toen hij met zijn metaaldetector een wandelingertje ging maken... in een gebied op ongeveer 100 kilometer van zijn woonplaats Kerang. Hij had al vaker gezocht daar. Hij lag 15 centimeter diep en hij zou dus ruim 124.000 euro waard zijn. En hij gelooft dat hij meer kan verdienen aan die klomp... omdat het een mooie, grote gevormde klomp is... En uh, volgens hem is er onder privéverzamelaars vraag naar klompen zoals hij goudklomp. Goed. Nou, nou breekt mijn klomp. No. Maar het is wel uh, leuk om dat te vinden. Dat maar, wel. Maar loopt het ook een beetje lekker, zo'n klomp? Ja, ik weet het ja, dat niet. Dat is de vraag, hè? Hoeveel kilo was hij ook weer? Drie kilo. Uh, 2,7 kilogram. Zelfs zwaar aan je voeten. Ja. <laughs> Ja, het ja, dus is, is wel zonde de... als het slijt. Ja, ook dat. Dat ja, is iedereen zijn dromen ook gewoon, hè? Ja. Dat is gewoon dat je nou, met ik een Ik moet het echt detector. even tegen mijn vriend vertellen. Want die heeft er een hij nog niet echt ermee gelopen. Maar als, hij, als ik dit nou zeg, ik denk dat hij dan denkt van... Waar is dat? We gaan erheen. Ja, mijn, mijn zoon heeft zo'n metaaldetector. Een garage, nog wat. Een heel goed merk. En uh, die gaat ook tot... 15 centimeter, dan heb je het wel een beetje gehad. Hij heeft toch heel veel uurtjes met het ding al gelopen. Ja, wat vind je? Bierdopjes, stukjes staal. Uh, ja, echt dat, dat soort dingen. Dit ja, maar je, maar je krijgt dan vinden, misschien hoor. wel een gold rush naar dat gebied. Want er staat ook niet precies... Even kijken, Kerang. waar is dat ergens? Uh, nou, Kerrang. -E K-E-R-A-N. krijg je weer een gold rush, hè? Dan komen ze met z'n allen komen ze met metalen tekens gaan ze erheen. Voor mij is alles al weggehaald daar, hoor. Ja, ik denk uh, het ook wel. Ja. Hier gewoon. Goed, een de laatste plaatjes voor 9 uur. Ja. De Death Je weet je altijd iemand van uh, het andere beestje. Ja, lekker een belangrijke invlaag. Goed, dit heet Isolator.